Hoofdstuk 17 De graanoogst en de wijnoogst In openbaring 14, de versen 14 tot 20, lezen wij de volgende woorden. Ik zag toe en zie een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon. En hij droeg op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel, en een andere engel trad uit de tempel en riep met luider stem tot hem die op de wolk zat, Zend uw sikkel uit en oogst, want het uur om te oogsten is gekomen. De oogst der aarde toch is rijp geworden. En hij die op de wolk zat zwaaide zijn sikkel over de aarde en de aarde werd gemaaid. En een andere engel trad uit de tempel des hemels. En ook hij droeg een scherpe sikkel. En een andere engel kwam van het altaar, en hij had macht over het vuur. En hij riep met luider stem tot hem, die de scherpe sikkel droeg, Zend uw scherpe sikkel uit, en snijd de trossen van de wijnstok der aarde, want zijn druiven zijn rijp geworden. En de engel zwaaide zijn sikkel over de aarde, en sneed de wijnstok der aarde. En hij wierp de druiven in de grote persbak van Gods toren. En de persbak werd getreden buiten de stad. En er kwam bloed uit de persbak tot aan de teugels der paarden, 1600 stadien ver. De inhoud van bovenstaand citaat uit het openbaringenboek is u wellicht duidelijk. Het betreft een tweevoudige oogst. Een graanoogst en een wijnoogst. Een oogst des lichaams en een oogst des bloeds. Gelijk bij het heilig avondmaal het brood des levens wordt gedeeld... ...en de beker des bloeds rondgaat. Het meest dramatische accent wordt in dit bijbelgedeelte gelegd op de wijnoogst. Als het graan van de velden wordt gehaald, is het gereed om gebruikt te worden maar het kan jarenlang bewaard worden alvorens tot meel vermalen te worden. Doch de druiven moeten onmiddellijk in de persbak vertreden worden om de wijn te kunnen verkrijgen. Om de bedoeling te kunnen verstaan van dit diepzinnige verhaal, moet u beseffen dat eerst uit het bloed de ware gestalte kan oprijzen. Als de leerling van een gnostieke geestenschool geoogst wil worden van de velden des levens, zal hij bereid moeten zijn tot bloedspurificatie. Het bloed der lagere en der dialectische natuur moet vertreden worden, moet gestort worden, alvorens een reine en zuivere wijn tot een nieuwe persoonlijkheid kan voeren. De weg van bloedspurificatie is geen weg van slechts een vegetarische levenshouding met wat andere levensreform. Doch het is een intens diepe weg van dagelijkse strijd tegen het eigen verleden... en dat wat in het magnetische stelsel van het aurische zelf verborgen ligt. Als uw bloed gereinigd is en in vibratie verhoogd op de enige wijze waarop dit geschieden kan namelijk door de toepassing van de in de Geestesschool geopenbaarde vijfvoudige universele gnosis, eerst dan bent u geschikt voor een binding met het water des levens, met de godsrivier. Wanneer u alzo de beker van het Nieuwe Testament kunt drinken, wordt uw gehele wezen door het water des levens hervormd. Het water des levens heeft twee aanzichten Het is brood en het is wijn Tracht het geheimenis van deze mythe des heils te verstaan U draagt in uw hart een graankorrel Het is de wonderbare roos Indien u de weg gaat Zoals deze gewezen wordt in de school van de jonge Gnosis Wordt deze graankorrel rijp en wordt hij op de gestelde tijd door de broederschap der onsterfelijke zielen geoogst, dat wil zeggen in bezit genomen, zodat hij kan worden aangewend tot zijn doel. Dit doel is in de eerste plaats het bloed der lagere en dialectische natuur, het bloed dat geheel door de zonnevlecht en dus door de maangod wordt overheerst, te vervangen door een nieuwe bloedstaat die in overeenstemming is met de graankorrel des harten. Eerst dan is er sprake van een werkelijke totale oogst. Eerst dan kan het heilige avondmaal worden gevierd met brood en wijn. Eerst dan is de overwinning een waar feest geworden. Mogen deze overwinning spoedig door u gevierd worden.